Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer tijd nodig om de brexit rond te krijgen. Dat zegt de Britse premier May na urenlang overleg met haar kabinet. May wil af van de deadline van 12 april... maar wil voor de Europese verkiezingen van 23 mei de onderhandelingen hebben afgerond. Ze wil samen met de oppositie een plan opstellen voor de periode na de brexit. Of met Labour heeft overlegd is nog onduidelijk. Premier May heeft drie keer te vergeefs haar Brexit-deal met Europa... door het Britse lagerhuis proberen te loodsen. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft wegens illegaal online gokken... tientallen miljoenen euro's in beslag genomen. Er zijn invallen gedaan in vier woningen... en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier man en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid. De Fiat nam de administratie in beslag. Drie auto's en ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen... en aan ontroerend goed in binnen- en buitenland. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten... zonder vergunning online gokspelen aanboden. Twee zaalvoetballers van 18 en 19 jaar oud... zijn veroordeeld tot celstraffen... wegens het mishandelen van een voetbaltrainer in Zwolle. Ze sloegen de man vorig jaar met stofzuigerslangen... toen hij jeugdspelers trainde. Twee maanden eerder was er ruzie met de voetbaltrainer... na een zaalvoetbalwedstrijd. De rechter neemt het de mannen met name kwalijk... dat ze openlijk geweld hebben gepleegd... voor de ogen van jonge kinderen. Een nabestaande van de ramp met de Boeing 737 Max in Ethiopië... heeft een aanklacht ingediend tegen de vliegtuigbouwer... wegens dood door nalatigheid. De Nederlandse vrouw van Rwandese afkomst... is de ex van een van de slachtoffers. Hij is de vader van haar twee kinderen. Bij de vliegramp in Ethiopië vielen vorige maand 157 doden. Bij de ramp in Indonesië met hetzelfde type toestel waren er 189 slachtoffers. De vrouw is tot nu toe de enige die een aanklacht tegen Boeing heeft ingediend. En dan het weer. Eerst nog onweersbuien met kans op hagel. De meeste trekken vanavond weg. Morgen is het wisselend bewolkt met opnieuw kans op buien. Mogelijk met onweer. Het wordt morgen tussen de 9 en 11... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Ja, welkom, dames en heren. We zijn hier met uh, de eerste uitzending van uh, ZFM uh, 1 op 1. Uh, vanavond is bij ons de gast uh, Khalid El Gabi. Uh, hij is fractievoorzitter uh, van GroenLinks. En wij gaan uh, met hem spreken over nou, de mens achter Khalid El Gabi, de politicus. En natuurlijk ook over de politicus zelf. Uh, Welkom, Kaliet. Dankjewel. Kaliet uh, uh, heeft een bijzondere geschiedenis met zetten. Uh, want hij heeft hier zelf ook uh, uh, als DJ uh, gezeten. Ja. Uh, hoe lang heb je dat gedaan? Vijf jaar, denk ik. Vijf jaar. En wat ja. voor programma was het? Ja, entertainment. Het, het ging alle kanten op. Uh, Piet Paulus, maar deed het weer. We hadden mensen van Ziggo en uh, Fox Sports die, die, die deden gewoon de sport slagen. Telden hoe we wedstrijden gingen, noem het allemaal op. En uh, we hadden, uh, ja, welke bekende reden dan op, dat, op die dag uh, leuk in het nieuws was, die hadden we ook een, uh, aan de telefoon. Ja, dat was een uh, leuke tijd. Leuke tijd. Nou, dat is fijn, uh, fijn om te, te weten dat het uh, leuk was. Uh, dan, uh... een overboek, ja, waarom niet? Je mag alles vragen wat wat, wat in je opkomt. Je heb geen geheimen. Dat, Nou, dat is heel fijn. Dat, nou, ben je nog niet uh, heel lang uh, in de kamer natuurlijk? Uh, ik krijg opeens even een andere... Hey, dit klinkt een heel beter beter. Staan maar. Dat uh, Ik uh, krijg opeens een andere microfoon uh, uh, voor mijn neus, want uh, blijkbaar is de microfoon niet helemaal goed. Ik um, dat werd uh, een dat, ja, hele fijne <laughs> luisteraar die ons daarop attendeerde. Uh, in ieder geval, uh, uh, nou ben je nog niet heel uh, lang uh, actief in de politiek. Uh, nee. Althans, vlakje uh, uh, voorzitter. Ja, nee, uh, maar hoe lang ben je al uh, politiek actief, gewoon o. in het algemeen? Well, ik heb bij, uh, bij aardig wat, uh, wat bewegingen gezeten, denk ik. Ik denk dat ik op mijn zestiende begon, ja. bij de partij van mijn buurman. Dat ja. was toen een sociaal standwoord. Ja. Gewoon om te kijken hoe het is in de politiek te zijn. Toen ben ik eigenlijk vierde Partij van de Arbeid gevraagd voor GroenLinks. En toen ben ik bij GroenLinks gezeten. Ja, het is wel, het begon op mijn 16e en volgens mij ben ik vorig jaar pas gekozen, toen was ik 24. Ja. Dus ik zat er toen al bijna tien jaar op de achtergrond een beetje in. Al tien jaar uh, toch wel politiek actief. Ja. Maar ook landelijk of alleen puur op Zandvoort? Uh, ja, vooral puur op Zandvoort eigenlijk. Ja, landelijk natuurlijk volg ik het al, dus ga ik ook wel eens naar de Tweede Kamer. Mm -hmm. um, maar eigenlijk vooral Zandvoort. Oh, vooral Zandvoort. Ja. Dat, uh, en wat was nou de drive om dat te gaan doen? Politiek? Ja. Nou ja, ik irriteerde me eigenlijk heel erg uh, dood aan hoe Zandvoort uh, ging en werd bestuurd. Mm -hmm. Ik zag vooral in de 26 jaar dingen weggaan uh, waarvan, uh, waarvan ik ooit in een vervelende een verhaal heb gehoord van mijn oma, opa, mijn moeder of mijn vader... Van hoe leuk en hoe mooi het allemaal niet was. Mm -hmm. En op een gegeven moment was er zo weinig over. En begon ik me zo te irriteren. Dat er nou nooit iets voor jongeren werd gedaan. Ik kreeg geen woning in Zandvoort. Zoals vele jongeren. En allemaal van dat soort problemen die stapelde zich zo erg op. Dat ik op een gegeven moment dacht. Van, uh, het is tijd om er... In plaats van te gaan schreeuwen aan de zijkant... gewoon even zelf iets aan te doen. doen. Dat, uh, nou, dat vind ik heel nobel. Ja. <laughs> <Dat>, uh, <laughs> uh, uh, dan uh, heb ik uh, Want uh, je bent geboren in Zandvoort ook? Uh, in Haarlem. Ja. In ja, het ziekenhuis natuurlijk. Dus. Ja, oké. Okay. Na, na een dag ben ik naar Zandvoort weer uh, teruggekomen. Terug, uh, maar je bent wel hier uh, uh, groot uh, ja. geworden. Tot mijn uh, uh, uh, 23ste ben ik een jaartje naar Amsterdam verhuisd voor mijn studie. En uh, voor politiek ben ik weer terug uh... uh, naar het oude nest naar Zandvoort. Zo, dat is. We uh... ja. moeten iets voor over hebben. We <lacht> moeten iets voor over hebben. Uh, nou, uh, zegt, nou ja, je naam uh, heeft het eigenlijk al in zich. Je hebt uh, uh, uh, buitenlandse afkomst. Ja. Uh, leg eens uit. Uh, mijn moeder is gewoon Nederlands en Zandvoort eigenlijk. En mijn vader komt uit Egypte. Egypte Die uh, komt uh, ja, uit, uit, uit Afrika. Die is hier naartoe gekomen 25, 26 jaar geleden, denk ik. Nee, hey, ja. trouwens, dat, dat kan helemaal niet. Ik denk al 30 jaar geleden, ik ben, ik ben zelf al 26 jaar. dat zou heel raar zijn. Uh, die, die, die, is, die, heeft, die is hier naar Zandvoort gekomen, die is sindsdien ook nooit meer weggegaan. Want dat, uh, nog steeds. Dat, uh, en Happy dus, hier Ja, ja die, die, die, ik denk dat hij ook nooit meer weggaat. Dat uh, die heeft, die heeft helemaal naar zijn zin. Helemaal naar zijn zin. En uh, wat was de reden dat je vader naar Nederland toe kwam? Hoe Goeie je... vraag, dat weet ik zelf ook eigenlijk niet. Ik denk dat het allemaal een toevallige samenloop van omstandigheden was, houdende hier naar... Uh, Eigenlijk naar, naar Zandvoort is gekomen voor mij ging het ging eerst naar Den Haag omdat hij daar toevallig vrienden kende ja. is toen in aanraking gekomen uit Nederland en er was hier genoeg werk en uh, ja de, de, daarom is hij hier gebleven toen herkenden de mensen in Den Haag hadden weer vrienden in Zandvoort toen is hij naar Zandvoort gekomen en, en zo door en dat, zo door uh, ja ja dat, uh, um, en uh, maar heb je wel mee, dingen meegekregen uit uh, ik ben, de denk Egyptische is ja ik ben 6, uh, 67 keer ben ik naar Egypte geweest zelfs dus dat, uh... ik weet hoe het land eruit ziet. Ja, zie je... zeg maar. Ik ben overal <laughs> geweest. Dat, dat, uh... Maar heb je er een band mee? Ja, zeker. Ja, het, ja, het, is, het is mijn vadersland. Klinkt een beetje raar ineens omdat ik hier ben geboren. Mm -hmm. Maar het is het land van mijn vader. En ik tuurlijk, vind het een mooi land. En zeker de geschiedenis. Ja. Dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh... Pyramides, farao's. <laughs> dat dat mooie geschiedenis. Dat, uh, en heb je uh, specifieke Egyptische dingen van je vader meegekregen? In de opvoeding of uh, nou, dat soort dingen? In, misschien in hoe ik ben. Misschien een beetje temperament hier en daar. Mm -hmm. Ik denk dat mijn vrienden zich daar wel in zullen herkennen als dat horen. <laughs> uh, en ja, vooral dat soort dingen. En, en ook gewoon blij zijn met wat je hebt. En uh, niet, niet te veel willen. Gewoon kijken wat op, op je pad komt. En vanuit daar kijken naar, naar, naar wat je kan doen eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dus, dat, en dat is typisch iets Egyptisch. Nou, ik vind, ja, ik, dat heb ik in ieder geval wel van mijn vader meegegeven. Ik weet niet of dat zozeer typisch iets Egyptisch is. Maar het is wel een mooie wijze levensles, denk ik. Dat ja, je gewoon moet kijken dat... wat, wat er gebeurt. En kijken hoe je verder moet gaan met, met bepaalde dingen. Dat, ja, nette. Nou noemde je net al dat je uh, uh, voor je studie eigenlijk even een jaartje naar uh, Amsterdam, Amsterdam was. was. Ja. Uh, wat studeerde je? Ik studeerde leraar maatschappijleer. Uh, dat heeft natuurlijk veel met politiek te maken. Dat is eigenlijk gewoon het politieke vak op, op de middelbare school. Mm -hmm. Als Thierry Baudet mee eens luistert, uh, misschien ben ik wel een van de linkse leraren geweest. <laughs> nee, nou ja, dat heb ik nooit gedaan. Maar het, het, ik, was, ik deed het wel. Ik was, ik was, was leraar maatschappijleer. Uh, ik mm -hmm. heb toevallig ook op de corner stage gelopen even ja. deze wijk heb ik stage gelopen, dus dat, dat was hartstikke leuk. Alleen ja, toen kwam politiek ook om de hoek kijken. Dat werd op een gegeven moment zo serieus, dat ja. ik dat ook afgelopen jaar gewoon even op hold heb gezet. Mm -hmm. Want ja, ik ben er nu wel achter gekomen dat we heel veel moeten inlezen. ik ben heel erg blij met die beslissing. Ja. En na de zomer ga ik gewoon weer kijken, ben ik ben nu al aan het kijken, maar na de zomer ga ik gewoon weer ja, een nieuwe opleiding kiezen en kijken hoe dat uh, schipstrand... Ja. en dat het wel te combineren valt met de politiek. Ja, ja maar het, het valt nu ook wel denk ik te combineren, omdat ik nu op zich wel best wel ben ingelezen in de stukken. En... Je komt nu in een bepaalde cyclus terecht. Want we gaan nu straks voor de tweede keer de voorjaarsnota bespreken. Dus ik weet eigenlijk al waar ik op moet gaan letten straks. Want ik ja. heb de vorige voorjaarsnota nog in mijn hoofd. En uh, ja, zo ga je Je komt een beetje in een stramien terecht. En dat is ja. wel lekker ook. Dat, uh, nou ja, meestal vinden mensen het woord stramien negatief. Maar nee, in maar dit, dit geval het, is het, het positief, positief, ja. Dat, uh... Uh, uh, dan, uh, je zei dat je, je moeder uh, uh, Nederlands uh, ja. uh, was. En ook, uh, is zij ook geboren en uh, getogen in Zandvoort? Uh, geboren volgens mij ook in Haarlem. Uh, mm -hmm. maar ook al de hele leven langs hier. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, nooit erbij geweest. Dus het zijn, je bent echt van Zandvoortse afkomst. Ja, ja. Dat, uh, ja dat kun je wel zeggen, ja. Dat, dat, uh, uh, dan uh, heb je uh, verschillende uh, nummers uitgekozen. Ja. Uh, we laten altijd uh, de, voor de luisteraars uh, de gast zelf uh, nummers uh, aangeven. Uh, en het eerste nummer is van Kaliet zelf, en wat is de reden waarom je die koos? Ik vond, ik hoorde dat toevallig van de week. Uh -huh. Je had gevraagd voor favoriete nummers. Ik heb eigenlijk nooit favoriete nummers. Omdat ja, mijn, mijn Spotify playlist, die, die verander ik echt bijna elke dag. Uh -huh. En ik, ik hoorde dit nummer. Ik vond het gewoon echt, het was mooi weer. Het is nu wat minder helaas. Ja. Het is echt zo'n lekker rustig nummer. Wat wel ook, ja, ik vind ook een mooie tekst. Nou, dan gaan we even luisteren even. naar kalit met Self. Ran away from us Just getting hard for me to breathe Cause the man that I've been running from Is here inside of me I tell him keep it quiet So hardly does he speak Cause he wants to keep his distance But it's hard for him to leave He knows I hear yeah, him crying I don't know how to save them I can't even save myself There's many people dying I've always been afraid Not that I'm scared of living I'm scared of feeling pain I don't need another hand I need a couple suggestions Always had a little trouble with self-reflections Now, nah, does my raw emotion Make me less of a man, Always had a little trouble with self-reflections I've been so used to winning It was hard for me to lose I know there's nothing wrong Against myself Nah, nah, nah I'm not doing this to be loved Oh, no, no I've been doing this to be remembered Let the people hit If they want to I'm the ones around me getting on show If I die the mountain, I'm gone I'm gone Let the blood burn out Let the carpet run. I'll be forever now I don't need another hand, I need a couple suggestions Always had a little trouble with self-reflections Ah, does my raw emotion Make me laugh off, a man? Always had a little trouble with self-reflections I don't need another hand, I need a couple I'm um. Terug. Uh, ik uh, moet mijn. Uh, uh, even zelf corrigeren. Ik zei uh, Karim El uh, Khalid. Uh, maar het is uh, Karim El Gaba Gabali. Gabali, gewoon. Gelijk in Nederlands. Gelijk in nee. Nederlands. <laughs> Oké. Okay. Uh, we zijn weer terug. En uh, als eerste. Ik heb uh, van de vragen. Jij hier gaf je aan dat de. Een wereld volgens schijp. Uh, je bent niet ja. echt een boekenlezer, gaf je nee. al aan. Maar de wereld uh, volgens schijp uh, had wel indruk op je gemaakt. Ja. Uh, kan je uit, uh, uh, uitleggen aan de luisteraar uh, waarom? Ja, het is misschien heel raar om uh, van een politicus te horen. Maar ik vind, ben heel groot fan van het programma... Uh, nu Veronica en vroeger Voetbal Insight. Ja. Vind ik gewoon een leuk programma. Het kijkt lekker weg dat is makkelijk. Er uh, wordt word vaak ook wel een uh, hele erg politieke mening ingeventileerd. Ge, in Zand wordt er dus een paar keer niet goed vanaf gekomen. Uh -huh. Maar ik, ik interesseerde me vooral in, in René van der Grijp. Die heeft natuurlijk in zijn leven best wel heel veel moeilijke dingen meegemaakt de laatste, uh, laatste jaren. Het gaat nu voor mij een stuk beter. Uh -huh. en, en het is heel erg mooi om te zien hoe iemand dan zeg maar, ook weer de kracht haalt uit... zijn vrouw is onder andere overleden. Uh, hij heeft zelf een hele erg zware stressperiode gehad. Om te zien hoe iemand zijn kracht weer uithaalt om weer gewoon uh, het leven op te pakken. En eigenlijk nog beter terug te komen. Want... Hij is daarna eigenlijk alleen nog maar scherper en beter op tv gekomen. Dat... ze al. leest lees ook heel erg makkelijk weg. Maar heel makkelijk. Dus wel een aanrader voor de Jazeker. luisteraar. Ja. Dat, uh... ja, en mijn generatie ja, die leest niet echt veel boeken meer. Ik bedoel, ik, ik ga eerder een, een, een, een beetje gamen dan dat ik een boek <laughs> pak. En ik lees al heel veel voor mijn voor ja, werk, wil ik niet Maar voor de gemeente lees ik natuurlijk al heel veel. Maar is er dan een specifieke game die heel veel indruk op je gemaakt heeft? Nee, uh, ja, nee niet echt. Ik, ik speel nogal vaak Call of Duty. Dat is, uh, mm -hmm. denk ik, als je... Zeer bekend. House of Cards heb gespeeld. Of heb gekeken dan... Elke president speelt Call of Duty. Ik ja. Ja, denk dat iedereen het wel uh, speelt. Oh, hier hoor ik politieke animaties. <laughs> dat, <laughs> dat, nou, wie weet. Uh, Amerika. Nee, <laughs> dat, ja. dat, dat. Uh, en dan gaf je aan... dat je uh, voor het theater dan... Uh, aangezien we net nog het culturele gedeelte hebben gehad... ga ik daar maar ja. mee, gelijk mee even door. Uh, dat je onlangs... Uh, in uh, uh, Londen The Lion King hebt gezien. Klopt. Dat... Uh, en uh, wat vond je? Ik vond het geweldig, ja. Ik was met mijn beste vriend naar Londen gegaan. Gewoon omdat het kon en wel hadden mm -hmm. even tijd. En ik wilde ook wel even een keer weer uit de zijn. En uh, toen hadden we voor de grap bedacht dat we allebei een verrassing zouden plannen. En ik had die verrassing The Lion King gepland. Ja. En ik dacht van, ja, wat moet ik hier nou van verwachten? Want ik ben ook niet zo echt een musical type. Mm -hmm. Maar ik vind het verhaal van The Lion King ook wel altijd leuk om dat. te kijken. En dat was geweldig. Ik bedoel, het was een uh, ovatie van mensen, muziek. Het, het, het gebeurt overal om je heen. Dat was echt uh, dat was mooi. Dat uh, was uh, mooi om te zien. En sowieso het West End verhaal... Uh... Ja, dat trekt me dan weer wat minder. Mm -hmm. Ik ben niet zo'n show, uh, showman wat dat betreft. Wel leuk om een keer te lopen, maar... Uh, dit, dit, ja, dit, het, ik denk dat het in de films en in, in de verhalen veel leuker is dan als je er echt loopt. Want ja, was best wel een, ja ik mag niet zeggen een dode boel, maar het leek er wel een beetje op. Het was niet heel erg druk of zo. Nee, dat, nou moet ik wel eens eerlijk zeggen, ik ben zelf theatermaker acteur ja. o, officieel. Um, ik weet van West End dat daar voorstellingen ook wel 15 tot 20 jaar kunnen staan Dus ik snap heel goed dat ja. het ook wel eens rustig is. de Lion King staat er denk ik al 30 jaar geloof ik. Ja, ja dat, dat, dat is, is waar echt, lang. echt bizar. Ja. Uh, dan geef je ook aan dat je, maar dat is ook wel je uh, dat je een patépas hebt. Ja. Dat uh, voor de film voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Een patépas is dat je uh, een x bedrag betaalt per maand ja. en dan kan je eigenlijk naar uh, zoveel films als je uh, wil uh, in de paté. Uh, en uh, dat je eigenlijk daar uh, uh, Films uh, van uh, Peck tot Marvel uh, ja. kijkt. Dus echt alles? Ook weer alles, ja. Dat, ik weet niet. We, eigenlijk we zijn met, we gaan we met een groepje altijd bijna elke donderdag naar de paté. Mm -hmm. En eentje kiest er dan altijd wel een film uit. Ja, en ik ja, ik, ik kies op een of andere manier altijd de verkeerde film uit, want dat ik dan altijd heel leuk in de trailer. En dan zie je er en dan, ik op je horloge en kijk van nou is die al afgelopen, dat is hele lange films. film. <laughs> zijn er Vice geweest, bijvoorbeeld, dat is al een hele goede film mm -hmm. kritisch op Amerika, bijvoorbeeld, wat heel grappig is voor een Amerikaanse film. Ja, um, maar ja, ik vind Marvel films vind ik ook leuk. De, de Endgame van de Avengers komt binnenkort voor mij 24 april uit. Ja, Daar ga ik wel echt meteen naartoe, nee. want dat vind ik vind gewoon een leuke film net. Uh... Ja, en gaat op donderdag. Dus dat is ook ja. echt een premièreavond uh, eigenlijk. Dat is we zomerdag. Ik zo dat, uh... <laughs> ben ook naar Ben is Back geweest. Dat is dan weer een hele, heel zielig verhaal van een drugsverslaafde jongen. Weet. Dus ik vind echt alles leuk, leuk als het me maar... Ja... Boeit. Boeit, zeg maar. Ja, ja, dat snap ik. En dan heb je ook aangegeven wat cultuurgebied... Uh, um, het is ook cultuur... Dancefestivals zoals Mysteryland. Uh, ja. En tot en met woedstuk, Woedstok. Ja, Woestok in uh, Bloemendal is dat. Ja, dat... Uh, ja, dat, die, die ken ik. Ja. <laughs> dat, uh, vroeger was ik uh, zo'n iemand die elk weekend naar Bloemingdeel toen het nog elk weekend ja. was, uh, ging. Mag ook niet meer. Dat mag ook niet meer inmiddels. Dat, uh, um, uh, ga je dit jaar ook weer naar Mysteryland? Ja, ik heb tickets al meteen gekocht. Ik vind dat uh, een van de leukste festivals die in de buurt zijn. Het is ja. letterlijk op de fiets te doen voor ons. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is heerlijk. En ja, ik, ik heb in het hele lijstje van muziek voor vandaag... heb ik geen, uh, geen elektri elektrische muziek gedaan. Nee. Uh, maar ik ben er wel een groot fan van. Ik vind dat wel altijd... Heer, ja, ik, ga, ik, ik probeer altijd wel mijn feestjes mee te pakken... omdat ik het ook gewoon lekker vind. Even lekker uh, met en, je vrienden. Jezelf en zijn. heb je dan daar een specifiek uh, idee in? Dus nee, ook niet. Dus nee, ja, dat maakt doe, ook niet uit. Nee, dat maakt ook niet uit. Ik, uh, ik, ik, ik ga naar woestok dat is techno. En ja. ik ga naar, naar Luminosity, dat is trends. En ik ga naar, uh, naar Mysteryland. Mm -hmm. En dan is ik vooral bij de Mainstays. En dat is alleen maar dance. Ja. Dus dat gaat ook alle kanten op. op dat is letterlijk bij mij altijd zo geweest. Wat ik leuk vind, dan ga ik gewoon lekker oh, okay. toe. In, uh, dat, uh, dus niet echt in een hokje te douwen? Nee. Dat, uh, dat weeg ik ook. Nou ja, politiek zit je natuurlijk wel een ja. bepaald hokje. Uh, uh, ja, ja, maar uh, ik denk als je mijn stijl van politiek ziet. dat, dat niet per se zo is. Ik nee. ben wel altijd aan het kijken naar wat het beste is voor, voor Zandvoort. Zandvoort. Ja, ik zit er voor Zandvoort. en ja. Ik doe het wel natuurlijk vanuit een oogpunt van duurzaamheid, mm. omdat ik bij GroenLinks zit. Maar het is vooral vanuit Zandvoort de gedacht. denk Dat, ik. Ja. ja. Dat, dus, uh, het, je bent echt een politicus die meer kijkt naar wat is goed voor deze plek en ja. deze inwoners, dan per se altijd maar de. Politieke van de, lijn van de, van, de, nee. van de partijen. Ik denk de dat volgende. het wel duidelijk is geworden deze week. Wat afgelopen week beter ja, nou Ja, daar wilde ik eigenlijk een beetje heen ja, gaan. Want, brug, uh, uh, ja, dat, uh, deze week is er natuurlijk uh, een, een heel duidelijk besluit ja. gekomen vanuit de, de gemeenteraad Zandvoort. Um, zelf uh, moet ik heel eerlijk toegeven: ik ben een uh, GroenLinks uh, stemmer zelfs. Mm. En ik ben uh, um, eigenlijk altijd links-minded geweest. Ja. En ook uh, duurzaam en dergelijke. Maar heb ook een nou ja, de Formule 1 in Zandvoort, dat vind ik toch wel heel mooi. Dat is ding, ja. Dat is toch wel een dingetje. Dus ik hoopte heel erg op dat het uh, uh, zo werd gezet. Uh, nou heb ik wel gehoord dat jij er uh, nog wel wat uh, gedoe om hebt gehad. Ja. Dat ja. Kan je nou ja, ik, nader toelichten? toe tot op vandaag. Ik heb vanmiddag nog de volkskant te woord gestaan. Uh, toevallig mm. op het circuit zelf. Omdat het een mooie locatie is van, nou prima. Dan ja. ben ik wel bereid om er naar toe te gaan. Uh, ik heb ook nog vandaag te schatten van mensen uit de buurgemeente ja. uh, die nog steeds niet eens zijn met mijn, met mijn besluit. Mm -hmm. uh, ja, het is heel simpel. Ik, ik heb, wij hebben in deze chemie hier, ik heb in deze gekozen voor zantwoord. Ja. Uh, er was ooit al een motie in 2015 aangenomen. Dat is volgens, vol, volgens mij unaniem ook aangenomen. Ja. Dat, dat ging letterlijk over de terugkeer van de Formule 1. Mm -hmm. Dus dat dat zou gebeuren, dat was al een feit. Ja. Vervolgens wordt er nu, na vier jaar wordt er financiering gevraagd. Ja. En die financiering zouden we sowieso doen... omdat het de infrastructuur betreft... en wij ook op mooie zomerdagen daar ook profijt van willen hebben. Ja. En dan zie je nu in de, in de landelijke media... dat het wordt gespint als... Uh, Zandvoort geeft unaniem geld aan de Formule 1 en aan de Grand Prix. Ja. En GroenLinks stemt ook voor. Terwijl ik dan bij mezelf denk, dat, dat is natuurlijk niet waar. nee um, En daarbij komt ook nog eens een keertje het feit... dat de wethouder voor mij tot drie, vier keer toe aan heeft gezegd... dat er geen, letterlijk geen geld naar het circuit of de FOM gaat... de organisatie achter de Formule 1. Ja. En ja... Ik vind het heel erg apart, en het is ook wel weer leuk om te meemaken, leuk om mee te maken aan de andere kant. Dat, dat, dat media, en mm -hmm. dan echt de landelijke media, een bepaald beeld kiezen en zich dan helemaal daar vast in bijten. En dan complete nuance missen. Ja, dat, dat, dat is apart. Dat, uh, nou ja, nu, nu, nu hebben we ook even de tijd voor wel de nuance. Ja, Had er uh, wel zo'n idee van? Dat, uh, uh, uh, want uh, ik weet van... Uh, nou ja, ze zijn zelfs van die uh, avonden geweest uh, in de ja. buurtgemeente. Uh, D66 heeft er ooit... Uh, volgens mij D66 Bloemendaal uh, heeft er ja. eentje georganiseerd. Maar Haarlem. Uh, of D66 Haarlem. Uh, ik weet dat daar heel veel uh, mensen zaten. Um, en ongeveer die niet uit Zandvoort kwamen. Klopt. Uh, een paar Zandvoorders zijn geweest... en um, sommigen ook gewoon tussendoor al weg zijn gegaan... want ze hadden zoiets van, nou, uh, dit vind ik wel heel erg eentonig. ze uh, bevonden zich, ja, bevond zich in het hol van de leeuw. Ja, dat. Uh, um, en uh, wat ik er vooral mee bedoel is... Um, de buurtgemeenten zijn altijd um, wat negatief mm -hmm. tegenover de Formule ja. 1 geweest... Uh, maar nou zie ik ook de dingen van uh, GroenLinks. Uh, en daar zie ik toch wel dat er veel mensen zijn... die zeggen van, ja, maar waarom, waarom heb je dit toch gedaan? Uh, zit je daarmee? Of heb je er zoiets van, nee, dit uh, is gewoon echt voor Zandvoort? En... Ja, het, het is, er moet geen grootspraak zijn. Maar op het moment dat wij... Wij zijn hier al een jaar mee bezig. We zijn al een jaar aan het denken over... hoe gaan we dit nou precies inkleden? En wat gaan we nou precies doen met de Formule 1? We wisten dat het thema eraan zou te komen. Ik bedoel, uh -huh. Volg de media en je ziet wat er gebeurt. Ja, en wij hebben ook echt bewust ook bedacht van... ja, we weten als wij een controversieel standpunt in gaan nemen, welke kant op dan ook. Mm -hmm. bedoel, als wij nee hadden gezegd... dan hadden we wel standpunt over ons heen gehad. Mm -hmm. um, er gaat een mediastorm komen, hoe je het wint of keert. Ja. Dus in zekere zin konden we ons daar ook wel echt heel erg goed op voorbereiden. En dat hebben we ook wel gedaan, denk ik. Ja. En ja, doet het me dan wat? Nou ja, eigenlijk, ja... Nogmaals, geen grootspraak hier, hier doen, nee. maar het doet me echt... Niet heel weinig. Heel weinig, ja. Ik bedoel, het is een politieke keuze. Mm -hmm. En wij denken dat het het beste is. Dat, uh, en waarom denk je dat het het beste is? Wat is jouw uh, eigen mening daarover? Omdat ik denk dat wanneer wij nee hadden gezegd... of ik weet wel zeker wanneer wij nee hadden gezegd... dan zou de formulering sowieso komen. Mm -hmm. En wat we nu hebben geregeld of gedaan... eigenlijk ja. met een motie die volgens mij op de PVV en de VVD naast... gewoon is aangenomen. Ja. Uh, en met de VVD bedoel ik dan alleen Martijn Hendricks... want twee andere VVD-leden stemden ook gewoon voor van oh, de drie. Ja. Dus eigenlijk zegt dat de VVD ook al heeft meegestemd... behalve Martijn. Mm -hmm. um, wat we hebben gedaan is... eigenlijk gezorgd dat, dat, dat hoe het hier komt... dat het ook een stuk duurzamer is. Ja. En ik denk dat, dat als je op een rijderende trein springt... en je weet dus dat de Formule 1 hier gaat komen... of dat die plannen heel ver gevorderd zijn... en je dan de kans krijgt... Uh, om te zorgen dat het ook nog een keer op een duurzame manier gebeurt... denk ik dat je daar eigenlijk ook... maar dat is mijn persoonlijke mening... Mm -hmm. heel erg blij mee mag zijn. Want anders was het er ook gekomen... Ja. maar niet op die duurzame manier. Dat, uh, dus op deze manier... Uh, vul je toch je invloed uh, in. Dan ja. zijn uh, een beetje uh, invloed uh, ja. uitoefenen op iets wat er toch gaat komen. Ja. Uh, We hebben echt gewoon geprobeerd om dit nog meer naar ons toe te trekken... in de zin van uh, wat, wat past het best bij onze standpunten. Hmm. En nogmaals, ik denk als wij tegen hadden gestemd dat we één niet meer serieus werden genomen in de gemeenteraad, bij welk duurzaamheidsplan dan ook. Nee. Twee, we hebben gezorgd dat eigenlijk de complete Formule 1 kalender gewoon duurzamer wordt. Het ja. is dus heel simpel gezegd. Er zijn altijd twintig uh, Grand Prix's die zullen er altijd blijven. Ja. En als er eentje hier wordt georganiseerd, kunnen we dat op een duurzame manier doen. Dus zal de uitstoot in zich heel minder worden, worden? van al die Grand, ja. Grand Prix's. Um, dat lijkt me een heel logisch punt. Alleen ook dat haalt de mede niet. Mm -hmm. En ten derde, we hebben afgelopen twee weken ook rondom Station, we best wel campagne gevoerd omdat het gewoon één grote. Ja, vuilnisbelt van plastic was. Ja. We hebben nu letterlijk ook in een, een motie opgenomen dat er gewoon um, geen wegwerpplastic kan worden gebruikt bij het evenement op het circuit, bij de viereen. Ja. Ik denk dat dat soort dingen ook heel erg belangrijk zijn. Ja, en dan, krijg, dan, dan uh, schep je natuurlijk een cultuur die ontstaat, ja. waardoor het in wordt. Ja, duurzamer blijft. We hebben ook, ook in de motie gezegd van draag het uit naar buiten. Mm -hmm. Probeer ook het circuit bij projecten in Zandvoort te betrekken... omtrent duurzaamheid. Ja. Dus ik, we hopen echt daarmee, en ik weet ook van het circuit... omdat ze dat in het uitvoeringsprogramma al hebben laten weten... dat er daar ook de ruimte is voor duurzaamheid. Ja. Dat, dus, uh, dus in dat opzicht is het natuurlijk wel... eigenlijk een punt voor GroenLinks. Die ja. heel goed is, althans. Je... je uh, uh, Hikken mensen dan zo erg tegen het feit dat de Formule 1 komt? Uh, nee, hieraan, denk dat denk mensen, de mensen die mij mailen en bellen... en die Remi en Jurre mailen en bellen... dat die vooral uh, niet goed geïnformeerd zijn. En, en die lezen iets in de krant en het is, heel, het is een hele natuurlijke reactie. Ja. En die verdiepen zich niet, want daar, daar... waarom zou je dat doen als je iets in de krant leest... en je de krant voor waarheid aanneemt... Mm -hmm. en dan gewoon boos uh, de telefoon pakken of boos mailen? Ja. En dan denk ik dat het een heel logische reactie is dat je dat gewoon doet. Dat, uh, ja, dat, dat, dat snap ik. Uh, nou heb ik zelf altijd, uh, dat is mijn enige, de duurzaamheid, want nu hebben mm -hmm. we het over het huidige besluit. Maar uh, uh, de formule 1 zelf, uh, de enige reden waarom ik uh, er enige tegenstand tegen zou kunnen vinden in mezelf, is de duurzaamheid. Ja. Het vervuilt heel erg. Ja. Um, uh, dus dat vind ik de enige um, goede argument, dat je het mm -hmm. nog zou kunnen zeggen, oké, okay, we willen het niet. Ja. Uh, nou zijn er ook heel veel mensen, vooral in de buurtgemeente die lopen te zeuren over, sorry dat ik zeuren zeg, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen, uh, lopen te, uh, in ieder geval uh, klachten indienen ja. van over het geluid uh, en vooral uh, richting Bloemendaal en Overveen, Haarlem. Ha Haarlem. Uh, wat zeg jij tegen die mensen? Ik zeg tegen die mensen dat het eigenlijk hetzelfde opgaat... als wat wij nu hebben gedaan. Ja. Je kan wel de hele tijd lopen schreeuwen... en uh, langs de zijkant gaan staan en zeggen wat je niet wil. Ja. Maar kom een keer eens met wat je wel wil. Ja. En ik heb ook al tegen de wethouder gezegd... Van, en ook tegen andere mensen binnen de gemeente... van ja we, kunnen ook gaan, ook, we moeten ook echt oprecht gaan kijken... naar hoe we dat beter kunnen gaan aanpakken. Want het is voor heel veel mensen echt uh, verschrikkelijk... Ik bedoel, ik geef zelf uh, training en coaching op, uh, op een voetbalclub in Harlem West. Mm -hmm. ja, en op zondag, als het echt druk is op het ski, dan hoor ik het daar ook. Ja, daar ja. Dus het klopt dat je het hoort. Dan ja. kunnen we daar wat aan doen. Ik denk dat we daar meer aan kunnen doen dan we op dit moment doen. Noem, ja. Dus dat moeten we ook doen. Noem, dat, nou, dat vind ik een hele mooie om even door te gaan naar een stukje muziek weer. Uh, dat is James. Uh, T-Way. T-Way? Ja, ik moet even nadenken. Uh, met suitcase. Wat is de aantrekkingskracht voor jou voor dit nummer? Nou, Het gaat eigenlijk gewoon over dat je, je ja, gewoon een koffer pakt en maar lekker weggaat. Mm -hmm. En uh, nou, het is een beetje een grapje naar, naar wat er deze week is gebeurd. Je, kan ook, je had het ook zo kunnen oplossen, maar wij kiezen juist dat we de publiciteit Oké, okay, nou dan luisteren we naar James T-Way.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 to walk away just when things don't go away way. After all we've been through, if through this through. means anything to. Job's fine, but I've never been. seen that tired look in your eye. Just promise me you'll sleep on it one more night, one more night. Cause baby, it's too late night. Night. to be packing up your suitcase now. Night. Night. No, you can't just decide to walk away. zijn helemaal niet aan. Dat is uh, ze allemaal. Eens... Ja, ja, ja, kijk nu staat hij wel weer open. Ja. Dat, uh, uh, we gaan dat straks. Uh, het klein technisch dingetje, we gaan er straks wel even naar kijken. Uh, nu doet hij het gelukkig wel. Uh, even denken. Uh, wat wilde ik doen? Oh ja, uh, want ik heb de, uh, Karim gevraagd uh, of uh, wat nou een uh, voorbeeld of ideal uh, hmm. voor hem was. Uh, en toen gaf hij in principe. Uh, um, uh, een, een, een van de antwoorden was, uh, ik heb niet echt voorbeelden in mijn nee. leven. Uh, maar op het gebied van coachen, want je coacht een uh, voetbalteam, een voetbalteam ja. in Haarlem, uh, uh, dan zijn het krijgen een Pep Guardiola. Pep Guardiola. En ik denk dat ze me nu heel erg hard uitlachen Want wij spelen we spelen met vijf verdedigers, dus dat kan hij nooit waarmaken. Maar <laughs> van binnen is het wel mijn voorbeeld. Dat, uh, ja, dat, en, en met, wa, uh, met name uh, waarom? Omdat ik denk dat zij de voetbalsport in dit geval echt op een nieuwe manier hebben uitgevonden. Mm -hmm. Johan Cruijff met, met, met zijn driehoekjes eigenlijk. Ja. En Pep Guardiola gewoon met het, eigenlijk het totaalvoetbal. Het Duitse, het Duitse vorm manier van voetbal ja. die hij die, die die heeft doorontwikkeld bij Barcelona en bij, bij München vooral. Dat mm -hmm. bij, bij, bij München nog knapper is. Ja. En dat je nu bij Manchester City ook ziet waarin jij gewoon ja, echt een soort van... bijna onmogelijk voetbal speelt qua druk zetten, qua, qua conditie, qua dat is bizar. Bizar. Dat, uh, en dat, dat hoop je uh, uh, in zijn mini <laughs> nou, te kunnen bereiken? Ik hoop dat zij, dat, uh, dat, dat mijn voetbalteam dat ooit gaat, gaat lukken. En ik ver, vergelijk ze op training ook veel te vaak met Ajax of met andere grote clubs. Ja. Je dat is dan weer eens het leukste of mooi. dat Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar mm. ik hoop wel ik hoop dat zij daar ook wel iets van de doorzetting en het idee erachter wel begrijpen. En ik heb ook wel het idee hoor. We doen het redelijk. Ja, dat, het, is, het is wel de zondag 5. Ik bedoel, het is echt <laughs> helemaal achteraf. Uh. Dat, uh, en, en de leeftijd van de spelers? Tussen de, de jongste denk ik 20 en... De, nee, 19 zelfs. Mm -hmm. En de oudste die... Volgend jaar uh, 25, dus dat is tussen dat mijn eigen leeftijd en de twijfel. eigen leeftijd. Nou. Dat, uh, ja. dat en uh, nou werk je met GroenLinks zelf, ook met uh, vrij veel jonge ja. mensen. Ook dat, uh, dat, is dat een dingetje <laughs> denk ik. Uh, nou weet ik, Remy uh, is hier al eens uh, uh, geweest. Uh, toen heb ik ook aan hem gevraagd van uh, hoe komt dat nou in Zandvoort... dat GroenLinks juist de jonge hmm. mensen heeft. Uh, wat is jouw uh, idee erachter? Wij hebben elkaar opgezocht. Nou, heel simpel gezegd. Wij, we hadden eerst uh, Job, uh, Jurre en ik. Ja. En toen zaten we bij uh, wil je raadzet worden? Kom nu naar de gemeenteraad bij zo'n avond daar. Uh -huh. En uh, toen kwamen we Jeremie tegen en toen hebben we besloten om met z'n vier... omdat we alle vier eigenlijk gewoon precies hetzelfde idee hadden van... we irriteren ons aan het feit dat er vrij weinig in Zandvoort gebeurt... We willen allemaal dingen voor jongeren, want dat is er ja. nu niet. Laten we daarmee doorgaan. Mm -hmm. en ik denk dat, dat dat ons verenigt in een idee. En daarom dat we ook met GroenLinks uh, met zoveel jongeren eigenlijk op de lijst gekomen En toen heeft GroenLinks uh, regionaal en, en hier in Zandtel ook gezegd van ja, het zou een heel mooi statement zijn. Ook omdat we een best wel grijze raad hiervoor hadden. En op dit moment ook nog wel voor een deel best wel grijs, grijs is. ja um, dat, dat we dan gewoon echt bovenkant van ons lijst gewoon helemaal volzetten met jongeren. Ja. Dat, uh, dus een, eigenlijk zelfs een bewuste keuze. Uh, ja, een of, hele bewuste keuze. Denk dat, ik zelfs. Uh, en, en, en wat denk je dat jongeren meer brengen dan de ouderen? Of wij denken totaal out, out of the box, denk ik. Als ja. je ook kijkt naar de gemeenteraad, wij komen echt met totaal ander soort vragen. Gewoon omdat wij. De, de, de, heel veel mensen die nu in de raad zitten, die zitten er ook al wel voor een, een tijdje. Mm -hmm. En andere mensen die hebben al heel veel levenservaring, die zijn daardoor gewend. Dat bepaalde dingen gewoon op bepaalde manieren worden opgelost. Ja. En ik denk dat wij, wat wij brengen, is gewoon een nieuwe kijk op bepaalde, bepaalde dingen. Ik bedoel, wij komen met, ze, ze willen het raadhuis, moet, moet voor een deel, moet het anders worden ingekrepen. Wij komen met jongere woningen daar. Want ja. wij weten dat we in Amsterdam ook in units wonen, mm -hmm. in woonunits, en dat we dat prima vinden. Dat we het prima vinden om met 25 vierkante meter te, te wonen. Als je bijvoorbeeld naar Astrid van der Veld luistert, ja. die zegt van ja, maar mensen willen toch niet op 25 vierkante meter wonen. Dan denk ik bij mezelf, ga even een keer naar Amsterdam... kijk even hoe daar jongeren wonen. En ik denk dat jongeren hier bijna... Ik wil niet zeggen dat ze een moord gaan plegen, maar heel erg bij zijn als ze eindelijk uiteindelijk een keertje op, op zichzelf kunnen wonen. Nou, ik denk dat je daar wel gelijk in kan hebben. Ja. Ik kom zelf uit Amsterdam, dus ik ben gewend om klein te wonen. Ja. Ik woon hier, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, vrij groot voor mijn uh, uh, doen. Uh, het is gewoon een gewoon rijtjeshuis, hoor, beste luisteraars. Het is niet uh, maar voor begrippen die ja. ik gewend ben vanuit Amsterdam. Uh, en ik denk inderdaad dat uh, jongeren, inderdaad, 25 vierkante meter, uh, als je je eigen keuken en je eigen bedkamer hebt, uh, dan Prima. ben je uh, meer maar Goed om, om mee te starten, denk ik. Ik bedoel, bam, als starter, meteen een uh, ja, rijtjeshuis met tuin, balkon. Uh, ja. bedoel, dat, dat, dat heb je toch helemaal niet nodig. Nee, nee, daar heb je wel mooi hoor, Maar dat, uh, uh, nou, weet ik dat bijvoorbeeld ook in uh, in in in uh, Zandvoort Noord. Ja. Uh, heb je een, een groot gedeelte van de flats aan de achterkant. Mm -hmm. uh, Keesemstraat. De Keesemstraat en zo. Uh, <coughs> nou, weet ik dat heel veel van die woningen als oudere woningen ja. worden. Uh, maar ik ben er zelf ooit wezen kijken. Ik kreeg daar vooral veel ouders, uh, oudere mensen die daar dan kwamen kijken... en zeiden van ja, maar hier zitten drempels in. Dat, dat is, dat, ik snap dat zelf ook niet. Als je gaat kijken naar, naar hoe wonen hier... Ik snap dat wel. We mm -hmm. zijn een vergisende gemeente, dat, dat is duidelijk. Ik ja. bedoel, de grootste deel van de Zandvoorsbevolking is gewoon boven de 50. Ja. Dat weten we. Um, maar waarom is die boven de 50? Ook omdat we eigenlijk onze eigen jeugd het dorp uitjagen. Mm -hmm. Er is op dit moment, nou, volgens mij is tot nu toe... Tot op de dag van vandaag. En dat speelt dus al nu vier jaar. Ja. Uh, vorig, jaar of vier, vorig jaar was het drie jaar. Maar het speelt nu vier jaar dat er al gewoon maar één jongere woning... gelabeld jongere woning is aangeboden in zijn antwoord. Eén? Eén. Letterlijk één. Tot 24 jaar. Ook Dat is heel erg. Dat is, dat is, dat is niks. Dat, en, nee. Dat, bij de prestatieafspraak hebben we er ook echt een punt van gemaakt. Mm -hmm. Ook richting de keizer. Dat letterlijk bij de commissievergadering zaten, zaten ze aan tafel. Ja. heb ook gezegd van, maar klopt dit? En toen met schoorvoet dat het... Ja, het klopt. Ja, je hebt gelijk. Eén woning. Dat, we gaan eraan werken en maar dat horen we al veel te vaak. Ik hoor al mijn hele leven, we gaan eraan werken. Dat, mm -hmm. het, is, het is gewoon een probleem. Mm -hmm. En als je dan daarna gaat kijken naar ja, het dorp vrij, geis, ja, dat klopt. Als je al jongeren uit het dorp uh, laat weggaan, want ja. die gaan ergens anders naar huis zoeken, want ze willen wel op zichzelf wonen, op mm -hmm. momenten, ja dan, dan gaat dat mis. Dat uh, nee, dat snap ik. En, en moet ik heel eerlijk zeggen, mijn woning waar ik nu in zit, gewoon een uh, rijtjeshuis, uh, uh, was als oudere woning uh, ja. eigenlijk aangeboden. Daar kwamen ze niet Kwamen niet juist de juiste mensen op, dus ik kreeg het wel aangeboden. Ja. Uh, maar ik snap ook heel goed dat mijn woning zit in de top van de uh, sociale huur. Ja. Uh, ik snap heel goed dat jongeren dat niet kunnen betalen. Nee. Dat, uh, um, dus ja, ik begrijp wel goed dat je zegt van. Uh, uh, één. Uh, maar wat denk jij dat jij eraan kan doen als GroenLinks zijnde? Ik denk dat wij, eh, doordat wat ik net zei, bijvoorbeeld in het gemeentehuis jonge woningen willen realiseren, die echt gekeurmerkt ge, ge, zijn ja. voor jongeren, mm -hmm. dat je daar al een deel van het probleem oplost, uh, geeft die mensen dan ook een vijf jaar huurcontract. En na die vijf jaar hebben ze nog een jaar om uit, het, uit die woning te gaan, om weer gewoon vrij te maken voor de volgende jongen. Ja. Um, ik denk dat dat soort ideeën wel echt nieuw zijn, ook voor Zandvoort. Ik weet dat het al in Amsterdam wordt gedaan, omdat mm -hmm. ik dat zelf heb meegemaakt. En dat soort ideeën proberen ook naar, naar hier naartoe te halen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, um, je kan ook gewoon bepaald soort woningen die, die nu worden geoogmerkt ge, ge voor ouderen... kun je bijvoorbeeld ook spitten en dan heb je ook twee mooie jongere woningen. Woning, yeah. En wat je ook nog zou doen, en het zou helemaal geen gek idee zijn... we hebben een vergrijzende populatie yeah. in antwoord Op een gegeven moment uh, gaan die mensen helaas dood. Mm -hmm. um, zorg dan dat je niet alleen maar speciaal, speciaal en specifieke oudere woningen bouwt... maar zorg dat je die ook op een gegeven moment kan ombouwen naar jongere Ja. Dus dan kun je een beetje flexibel omgaan met je, met je woningaanbod. Ja, denk dat, ik. Uh, nou, dat, dat, <laughs> je hebt er ja, in ieder geval duidelijk over nagedacht. <laughs> ja, dat, uh, um, dan even een uh, uh, gewone persoonlijke vraagje ja. nog. Um, uh, Want je gaf aan uh, op mijn vraag, heeft u een favoriet museum... Uh, gaf je heel duidelijk aan, het Rijksmuseum vind ik altijd wel leuk. Ja. Um, wel leuk is een ja. <laughs> echte ja, jongere ja, uitdrukking. <laughs> ik ga niet zo vaak naar museums. Ik ben, voor mijn lera leraar uh, ben, ik, ben ik wel eens naar een museum gegaan. Dan moet je wel eens een keer naar een museum. Uh -huh. niet, ik bedoel niet moeten in de zin dat ik echt met dwang naar de ga. Want ik vind, als ik er ben, vind ik het altijd wel leuk. Maar ja. ja, ik vind het Rijksmuseum altijd wel mooi. Omdat je daar ook gewoon het hele verleden van Nederland ziet. En, en hoe een grote natie wij eigenlijk al niet zijn geweest ooit. Uh -huh. En dat... dat soort van weemoed. Ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit meegemaakt... maar met weemoed kijk je dan terug naar hoe groot Nederland was... dat we echt een zee natie waren. Mm -hmm. Dat we bijna de helft van de wereld hebben bestreken. En ook de meesters die daar hangen. Ik bedoel, de nachtwacht is altijd wel echt een spektakelstuk... als je daar staat, dat je denkt van... wow, uh, hoe kan iemand dit ooit zo hebben geschilderd? Mm -hmm. en dat, dat, vind ik altijd, dat vind ik heerlijk om te zien. Ja. En het Zandvoortmuseum? Uh, hoe sta jij daar tegenover? Ik vind het goed dat het Zandvoortmuseum er is. Ik denk dat het heel goed is om te weten wat je, wat je geschiedenis is. Mm -hmm. um, ja, ik vind het mooi dat we dat hebben. Ik vind dat het sowieso goed is om te zien en te concluderen... dat Santander best wel veel musea's heeft. Ja. Het museum. Mm -hmm. We krijgen een nieuw museum erbij. Ja. Uh, dus ik, vind, ik denk dat het... Als wordt, dan kom je wel aan je tekst. wat dat betreft. Dat, uh, Oké. Okay. Uh, nou, dat is... Dat is uh, nou. Uh, fijn, uh, dan ga ik weer even terug naar de, want ik, uh, we hadden natuurlijk Cardiola en Kruif, uh, mm -hmm. had je net gezegd, uh, maar als politiek had je Obama ja. gegeven. En nou ja. weet ik dat uh, jouw uh, politiek leider van de partij dat, een, ook, heeft. dat ook heeft. Ik hoop het heel Hij, uh, even. <laughs> Hij heeft zelfs uh, een. Uh, Speedboard ja. gekopieerd. Dat, uh, uh, nou moet ik helemaal eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet tegen uh, beter goed gejat dan slecht verzonnen, ja. zeg ik zelf altijd. Uh, zeg alleen dan wel dat waar de bron vandaan komt. Dat is het enige wat ik hem uh, wel inderdaad. Uh, uh, maar uh, waarom uh, Obama? Ik denk dat hij in een heel erg versprinterd land mm -hmm. met zijn achtergrond uh, een land ook heeft kunnen verenigen. En ik denk dat je dat nu best wel mist in de wereldpolitiek. Een leider die gewoon. Niet de makkelijke weg kiest van het ruzie maken en het zorgt van een soort, mm -hmm. van, van, ja, soort oorlogsschep, in de wereld. Ja. En dat zo iemand als Obama juist de mensen bij elkaar bracht en ook vooral Europeanen er ook bij betrokken en zich verenigden erachter. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat in de wereld te hebben, want ik vind het op dit moment best wel een beetje een rare wereld. Ik bedoel, het is heel erg snel, we zijn elkaar heel erg snel aan het afvliegen ook. Kijk maar mm -hmm. naar de gemeenteraad af en toe. Of kijk naar de landelijke politiek, kijk naar de opkomst van Thierry Baudet. Ja. Um, dat is een politiek van ruzie en oorlog maken. En ik denk dat Obama een duidelijke lijn had van juist dat samen doen en zorgen dat je met z'n allen een betere wereld maakt. En hm. ik bedoel, wat is het belang om met elkaar ruzie te maken? Ik, ik, ik, ik kan daar gewoon niet bij. Waarom nee. zou je met elkaar Elkaar altijd vliegen afvangen? En dan moet ik ook eerlijk zijn, links doet het natuurlijk ook wel. Hm. Meer. Je ziet echt dat het polariseert twee kanten op. En dat vind ik jammer. Ik denk juist, en dat is misschien ook wel een overweging waarom wij voor hebben gestemd hoor. Ja. Dat wij zien dat, dat juist in die samenwerking heel veel meer te halen valt dan maar altijd voor jezelf kiezen. Dat, uh, en, en dan zeg je dus eigenlijk... het oude wetspolderen, wat vroeger... Ja. nog veel meer gedaan wordt dan nu... Ja. Uh, is eigenlijk wel een goede traditie. Ik denk dat het de perfecte traditie is. Ik denk dat dat ons ooit goed heeft gemaakt. Mm -hmm. dus waarom zouden we dat ooit loslaten? Ja, en waarom laten we dat op dit moment eigenlijk los? Want mm -hmm. dat, dat, dat, dat, je, je gooit daarmee gewoon je eigen... Nou ja, je kan zeggen... Ik weet dan uh, zelf... Uh, heb ik een tijd lang extremer uh, links mm -hmm. gezeten. Dus de SP nog, ja. nog linkser. Ik weet dat daar heel veel gezegd werd... Uh, dat uh, compromissen alleen maar leiden... tot uh, iets wat beide kampen eigenlijk niet willen. Ja, maar ik denk dat je ook niet zonder compromis kan. Want dat is nou eenmaal het politiek systeem. Mm -hmm. je moet, je, we hebben het systeem waarin je met elkaar moet komen tot een vergelijk. En ja. als je dat niet kan... Dan moet je niet in dit politieke systeem zijn of moet je iets aan het systeem veranderen. Ja. En zolang we dit politiek systeem hebben, is mm -hmm. het handigst om nog steeds met elkaar tot een compromis te, te vinden. Want je kan zeggen nou, dat het dan de twee uitersten dus mm -hmm. zullen nooit bereid zijn. Mm -hmm. Maar je, bij beide kanten heb ik een hele grote middengroep. En die middengroep die zal heel snel tevreden zijn, zijn. Met, dat er ja. iets in hun richting gebeurt. Dat kan ook op uh, uh, Maar wat vind je er dan van dat. Uh, nou ja, werd dat natuurlijk ook geframed. Uh, maar uh, dat Jesse uh, uit de formatie toen die tijd gestapt is? Mm. Ik snap waarom je dat heeft gedaan. Ja. Um, aan de andere kant, wij hebben hier in zijn antwoord wel een rol gepakt. Ook omdat ik vind dat wanneer je. Nou wij wij kwamen vanuit het niet met ruim 800 stemmen kwamen opeens uh, zeg maar de gemeenteraad in. Mm -hmm. Dat is ook wel een soort van uh, iets met je meedragen of meegeven. Van je moet wel eigenlijk je kans pakken en voor ons belang opkomen. Ja. Als je kijkt naar waarop het is geknapt. Op de vluchtelingen onder andere. Ja. En ik heb ook wel het idee dat het een beetje op, uh, op duurzaamheid is geklapt. Dan snap ik ook wel waarom je dat heeft laten klappen. En je ziet eigenlijk ook wel weer... dat daar, daar pukt GroenLinks landelijk ook wel weer de vrucht van Vrucht van, ja. Dat, nou ja, zeker nu naar de, de eerste mogelijke Eerste ja. Kamer straks... is GroenLinks gewoon... Nou ja, ze een zouden speler. nog met PVDA kunnen doen. Maar in principe... Een ja. Dat, uh, in principe uh, ze, uh, wordt GroenLinks een grotere speler ja. voor het kabinet. Op ja. dit ja. moment. En het is ook wel slim. Ik bedoel, hij piekt nu niet te vroeg. Uh, nee. Zo kun ook er ook naar kijken. Dat, uh, dat, en sta je dan ook helemaal achter die beweging die Jesse probeert... Ik denk dat zelfs dat, dat wel een reden is waarom ik naar GroenLinks ben gegaan. Ja. Omdat het gewoon een nieuw links verhaal is. Ik ben, weet je, ik ben niet super links. Nee. Um, ik denk dat ik links wat midden zit. En ik miste als linkse kiezer miste ik best wel een persoon of iets waar, waar ik gewoon... wel achter kon staan en waar... in veel nieuwe punten naar voren kwamen. Mm het -hmm. dus niet, is niet heel erg aardig om te zeggen... maar als je naar bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid kijkt... dat zijn overal het algemeen punten die al lang zijn binnengehaald. Ja. Mensen hebben gewoon betere, betere verzorging. Mensen zijn gewoon socialer, hebben een betere sociale basis. Mm -hmm. um, en ik denk dat het belangrijk is... dat er dan een nieuw geluid komt. En ik denk dat het nieuwe ja. geluid vanuit GroenLinks komt. Nou, moet ik heel eerlijk toegeven... dat is mijn reden ook waarom ja. ik overgestapt ben. Uh, omdat het uh, progressief is. Mm -hmm. Het... Uh, nou ja, heel eerlijk, uh, het, het komt met nieuwe oplossingen... in ja. plaats van de, het ouderwetse links of het ouderwetse rechts... want dat vind ik ook net zo fout. Zo, uh, ja. uh, maar waarom denk je dat bijvoorbeeld in Zandvoort... dan Cherry uh, Baudet ook uh, veel stemmen heeft gehad? Ja, goede vraag. Ik denk dat het de geschiedenis van het dorp is. Um, we staan, uh, dat lees je nu ook in alle kanten... wel een beetje bekend als het NSB-dorp. Mm -hmm. uh, ik denk dat een deel daarvan daar ook echt in ligt. ja. Um, Waarom Thierry Baudet... Het is ook een tegenstem natuurlijk. Ik bedoel, de PSV heeft hier ook een keertje 24% gehaald. Ja. En Zand is altijd al een beetje een rechtsdorp. Dus ik denk niet dat het een één verklaring is. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit... dat, dat Baudet ja, gewoon een bepaalde toon kiest nu. En daardoor... Ja, een bepaald, bepaalde kies die, die zich niet gehoord voelt... door, door landelijke partijen, door zoals VVD, CDA, D66. Ik denk dat dat ook wel bleek uit de stemming in, in, uh, mm -hmm. in Zandvoort. Voor PSV zeker ook. Dus die hebben ja. ook 5% verloren. Um, dat die mensen gewoon denken van... we worden niet door jullie vertegenwoordigd. Ik wil niet zeggen dat al het geld... naar de grote bedrijven gaat in Nederland. Maar nee. als je kijkt in de beeldvorm is dat wel zo. Mm -hmm. Als je hier kijkt in Zandvoort naar nou wat de VVD heeft gedaan. Die hebben de OZB verlaagd. Dat is gewoon geld wat eigenlijk voor de gemeenschap is bedoeld. Mm -hmm. Dat ze gewoon even uh, naar, naar, naar... naar de top 10% rijke mensen... in Zandvoort terugsturen. Ja. Dan had je ook uh, mensen in Zandvoort Nieuw-Noord... van kunnen helpen die van een, van een schijntje kunnen rondkomen. Mm -hmm. En dan denk ik bij mezelf van... ja dat is niet mijn politiek. Ik, ik wil liever gewoon dat beide, beide kampen tevreden zijn. Ja. Ik snap dat zij natuurlijk die extreemrechtse koers ook kiezen... ook omdat zij de, de hete aandeel van de PVV in de vorm van democratie in, in hun nek voelen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat, dat mensen in Zandvoort daar ook een beetje klaar mee zijn. Dat en uh... de vorm van democratie, het klinkt raar... maar we hebben ook best wel wat socialere punten dan bijvoorbeeld de VVD. Laat dat Sjebren ja. niet horen. Maar hij komt ook wel op voor, de, voor de, zeg maar de zielige arme man die de VVD eigenlijk gewoon in de goot laat liggen. Ja. Dat, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat snap ik. Dat, uh, alleen, hij uh, heeft bijvoorbeeld... de provinciale staatsverkiezingen... heeft ja. hij wel weer omgezet... naar een anti-kabinet... slash anti-migratie. Ja. Uh, nou, ik woon in Nieuw-Noord. Uh, daar is langzamerhand... Uh, uh, komt er steeds meer migratie. Ja. Of tenminste, het wordt zichtbaarder. Het, uh, vergeleken met Amsterdam... moet ik heel eerlijk zeggen, luisteraars... het is nog helemaal niks. Nee. Uh, en ik ben ook helemaal niet tegen migratie. Uh, uh, alleen, uh, wat ik meer bedoel te, te zeggen is... Um, denk je dat dat wel invloed heeft erop? Dat mensen zien dat er ook in Zandvoort uh, meer migranten komen? Ja, en nee, ik denk dat het, een, het versterkt elkaar natuurlijk. Ik bedoel, mensen horen op het nieuws en zien op tv hun leiders of leiders mm -hmm. in de politiek zeggen... Dat, dat, dat migratie eng is en angst en ja. Ik denk ook dat wij, als we naar Zandvoort kijken... ook niet echt een migratieprobleem hebben. Omdat juist de mensen die hier naartoe zijn gekomen... ook vol op gaan in de samenleving. Heel veel migranten die doen ook vrijwilligerswerk bij Pluspunt, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, dat uh, ik. Koken over de wereld, bijvoorbeeld, is daar een goed voorbeeld van. Dat zijn mm -hmm. gewoon mensen met, van, van diverse afkomsten, de Nederlands afkomst... Uh, welke winst dan ook, mm -hmm. die gaan voor elkaar koken. Ja. En daardoor integreren ze met elkaar. Dat is mooi om te zien. En ik denk dat dat... Dat heel erg weinig wordt belicht in de media. Want het scoort natuurlijk ook niet. Want kijk eens hoe goed het hier gaat. Want het gaat hier wel goed. En mensen hebben het hier wel met nou, een zin ja Ik denk dat het veel beter scoort als er een incident is. Waarop je weer iets helemaal aan kan op, op kan gaan aan. ja dat, dat, dat, uh, dat, is, dat is jammer. Ja, ik, ik, ik snap ook ja, ik, ik waarom mensen op de PV en het Vorm van de Democratie stemmen. Aan de andere kant denk ik ook van... Nederland is al vanaf oudsher, vanaf dat we bestaan... eigenlijk een land van migratie geweest. Altijd. Mm. En... Waarom zou je dan die achtergrond opeens verkwansen en gewoon eigenlijk negeren? Want iedereen zegt, van dat is niet Nederland Nederlandse achtergrond. Maar bedoel, er zijn Portugese joden hier gekomen. Franse joden. Er zijn een miljoen Belgen in de Eerste Wereldoorlog nou ja, gekomen. En, en de tijd waar vaak aan gerefereerd wordt, ook door vorm Democratie. Ja. Dus uh, de VOC-tijd en dergelijke. Nee. Um, toen hadden wij al duizenden uh, verschillende nationaliteiten in Nederland. Waarom? En we hadden Indonesië in onze uh, in handen. En Indonesië ja. is het grootste moslimland ter wereld. Ja. Dus dan... Hoor ik iemand als Wilders of Breda zeggen, maar we hebben geen islamitische achtergrond. Dat is natuurlijk ook onzin. Ja. Kijk, misschien was het toen niet zo islamitisch als nu. Maar dat er een deel ook islamitisch is, ja, dat klopt. Dat, dat kan. We. En we hebben toen ook met de PV, dat was de PV tijdens het verkiezingsdebat. Hebben Gerard Kuipers toen nog en, en ik hebben die ook best wel hard aangepakt? Mm -hmm. Want die hadden het over de stand cultuur. En daar hoorden dan niet uh, de mensen met, met een migratieachtergrond bij. Ja. En toen hebben wij ook letterlijk met z'n tweeën gezegd van. U heeft het nu over de Zandvorse cultuur, meneer Deen. Maar wat u doet is eigenlijk de Zandvorse cultuur weggooien. Want u zet een deel van onze, van onze mensen, onze bewoners, mm -hmm. zet u gewoon weg. Alsof ze er niet bij horen. En die mensen participeren hartstikke goed in, in de samenleving. Ik ja. uh, bedoel, mijn vader heeft hier al ja, sinds jaren een dag een restaurant. Mm -hmm. In, in Nieuw-Noord hebben we ook, uh, voor mij, Tasty Corner is, is ook oh, van iemand. Geweldig. Ja. En hij heeft de... Uh, nou, hoe heet het? ondernemersprijs, ondernemersprijs. Ja. en ook de uh, hoe heet het? thuisbezorgd prijzen dit jaar ja. weer opnieuw gewonnen. Ja, dus ik bedoel, dat zijn mensen, daar moet je toch heel erg blij mee zijn. Die, die gaan helemaal op in de samenleving. Koester dat nou en ga dan niet lopen roepen dat die mensen weg moeten. Want dat zijn juist de mensen die ook voor een deel van de samenleving die wij als politiek heel moeilijk kunnen bereiken, dat zijn mm -hmm. mensen met die bijvoorbeeld niet goed de taal spreken, dat die ook meedoen. Die, ja. Dat die ook meegaan in de samenleving. Hij heeft bijvoorbeeld gezorgd dat er een markt kwam in, in, in, in Nieuw Noord. Ja. En dat, dat, dat brengt ook weer mensen bij elkaar. Dus wat heel veel van die partijen doen is het kind met het badwater weggooien. En ik ja. zegt van doe dat nou niet. Ga nou eens een keertje gewoon met elkaar samenwerken. Mm -hmm. En probeer vanuit daar nou eens een keertje een oplossing te vinden. Want natuurlijk is er een migratieprobleem. Dat, dat, dat, dat klopt. Het, er is een probleem. Ja. Dat, ik, ik kan het ook niet ontkennen. Nee. Dat is gewoon zo. Dat, uh... dus, maar probeer dan met z'n allen een gedrag en een, een oplossing te vinden waar, waarbij je gewoon verder kan. Want... Ja, anders, anders... anders blijft het maar een probleem. Ja, en uh, ja, heel eerlijk. Uh, uh... Toen ooit Paars 2 geëindigd was. Ja. Werd eigenlijk precies hetzelfde gezegd. als nu nog steeds gezegd wordt. Ja. Uh, uh, dan gaan we nu heel even naar uh, de muziek uh, weer. Uh, dan heb jij Suzanne en Freek. Met Als het avond is. Dat waarom, is mensen. Uh, ja, dat is het <laughs> inmiddels. Uh, wat is de reden waarom je die gekozen hebt? Gewoon echt een heel lekker nummer. Als je dan in de, in de auto of in de trein je oortjes in hebt daarnaartoe luistert Het is gewoon nou ja, een lekker nummer. Ik vond Daphine Michel met het duurtelang nu wel een beetje uitgekoud. Mm -hmm. en is een beetje de vervanger daarvoor, denk Oké, dan ik. Okay, dat, uh, gaan we naar luisteren. Daarna krijgt u natuurlijk als luisteraar even het nieuws en de reclame. En uh, daarna zijn we weer terug. Hier is Suzanne en Freek met Als het avond is. Soms voel ik me slecht. But you need so far to Just having a sit, just having a and having a rest between bars. On drums, Martin, drum drums, Martin, drums, Mums, the Pope. Well, it's the Pope. On bass, Luxie, No. Baseline. Martina and he's yeah. on baseline I'll see no on baseline I'll see if no on baseline Martina net net can can should married Here, get married Here, And on Mike, yum on it. And on Mike, yum on it. And on Mike, yum on it. And on Mike, a lovely, a lovely, a lovely, a lovely, love, love, lovely chair. Okay, Mike? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'll take over now.